11 Uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. De ministers van het kabinet Rutte 2 zijn bij elkaar voor hun eerste ministerraad. Het belangrijkste agendapunt is de inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD en PVDA willen dit omstreden plan uit het regierakkoord aanpassen. Zo bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Gisteravond hebben Rutte, vicepremier Ascher en minister Schippers van Volksgezondheid hier uitgebreid over gesproken. Ook de fractievoorzitters Samson van de PvdA... en Zelstra van de VVD waren daarbij aanwezig. De ministers wilden voorafgaand aan de ministerraad niet reageren... op vragen over de zorgpremie. De twee verdachten van 34 die vastzaten voor de dubbele moord... op Meri Run en Henk Oppentij uit Amsterdam... hebben een bekentenis afgelegd. De moord op de twee bejaarden was in november 1997... Met dank aan Peter R. de Vries kwam de politie de twee verdachten toch op het spoor. We hebben in 2009, eind 2009, een uitgebreide uitzending samen met Peter uh, uh, gemaakt. En uiteindelijk uh, is er een tip bij, uh, bij Peter R. de Vries binnengekomen. En die heeft uh, medegeleid tot de ontknoping van deze zaak. Het was een gruwelijke moord. De slachtoffers waren meerdere malen gestoken met messen en hun kelen waren doorgesneden. De Koninklijke Marrechaussee heeft een 29-jarige ambtenaar... van de gemeente Den Haag opgepakt voor hulp aan een inbrekersbende. Ze zou adresgegevens van slachtoffers aan de inbrekers hebben gegeven. De inbrekersbende werd begin vorige maand opgerold... en gebruikte de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders als kompas. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zeker 50 mensen... op de Quote 500 slachtoffer geworden van de inbrekersbende. Gisteren melden twee andere betrokkenen zich bij de politie... Deze vrouwen van 26 en 27 uit Den Haag... worden ook verdacht van betrokkenheid bij inbraken en witwassen. Het weer bewolkt, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden zonnige periode... blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen bewolkt met kans op regen, maar dan wordt het een graad of 12. Nou, goede deal, Henk. Ik spreek je snel. Ja, we bellen. Hé, hey Henk. Nog even met mij. Zo, dat is wel heel snel.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 Nog niet zo lang geleden werden ze gezien als harde werkers. Maar dat beeld is gekanteld. Nu pikken ze banen in, zuipen zich klem... en hebben ze een plek gewisseld met de zogenaamde kutmarokkanen, Polen in Nederland. Ik praat dadelijk over hun geschiedenis in ons koninkrijk. Je auto greenwheel rijden, wegrijden in je wheels for all. Autodelen is een opmars, maar zit er ook echt toekomst in... vragen onze auto-expert Wim Oude Wernink. Je bent jong... En je wilt wat, maar je woont in de achterhoek. Is dat dan wel de juiste plek? De uitkomst van een veldonderzoek moet helderheid verschaffen en dat is sowieso mijn doel. Surf naar de gids.fm. onderhandelingen zorgplannen op de helling. Er gebeurt veel sinds burgers en politici zich massaal hebben verzet tegen het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Vandaag is er kabinetsberaad en het zou me niet verbazen als er na het beraad opnieuw radio stilte komt. Wie niet doet aan radiostilte is onze vaste gast Willem Vermeent rond de tijdstip econoom van PvdA-huizen, daar hou ik het op. Kort en zakelijk. Goedemorgen, meneer Vermeent. Goedemorgen. Die inkomensafhankelijke zorgpremie die gaat er niet komen... want kennelijk wordt er nu gesproken over een nivelleringsoperatie via de belastingen. U bent hoogleraar Fiscaal Recht en Fiscale Economie, ik zeg het toch maar even. Denkt u dat dat de oplossing wordt? Nou ja, het zorgplan uh, staat heel slecht in elkaar... Ja, deze treuzeffecten voor bepaalde inkomensgroepen. Maar ook los van die effecten was het gewoon een slecht plan. Omdat uiteindelijk uh, alle prikkels uit het systeem worden gehaald. Uh, ook voor de zorg was het geen goed plan. Nee. Dus de, als je wil leren en je wil uiteindelijk de inkomens uh, pijn eerlijker verdelen. En daar hadden wij vanuit natuurlijk gelijk in. Dan moet je het niet doen via de zorgsector. Dat moet je gewoon doen via de loon- en inkomensbelasting. En daar zijn mogelijkheden. Daarom was gisteren Frans Wekers, de staatsrechtenfinanciën was aanwezig. Nou ja, kennen we drie schijven binnen de, de, binnen, de, binnen de belastingtarieven. Hè? 33% kennen we voor de laagste inkomens. Ja. 42% ja. zeg maar gemakselve voor de middeninkomens. En 52% voor de hoogste inkomens. Betekent dat dan dat bijvoorbeeld de laagste schijven naar 30% gaat... en de hoogste naar 55%? Ik noem maar wat. Nou, je hebt verschillende mogelijkheden. Nou, laten we gewoon, als het kabinet heel verstandig is... dan gaat de van de prullenbak in. Klaar. Ja, dat moeten ze gewoon doen. Twee. Ze kunnen nu wel onderhandelen, maar tegelijkertijd moeten ze nu ook met een plan komen waar ze zekerheid hebben voor de Eerste Kamer. Want je kan niet nog een keer een zeepers hebben. Je moet nu met een plan komen waar je ook uh, bij de oppositie nog steun krijgt, zodat je in de Eerste Kamer in ieder geval een meerderheid krijgt. Ja. Daar heb je de politieke schade in ieder geval beperkt. Dus wat moet je nu doen? Nou, de zorgbank kan niet meer. Dan ga je dus kijken hoe je uiteindelijk de pijn eerlijk gaat verdelen. Je hebt dus verschillende mogelijkheden. Je kan aan het kunnen sleutelen. Nou, dat zal de VVD niet leuk vinden. Maar goed, dat is een kwestie van onderhandelen. Daar kun je aan sleutelen op dit moment. Maar wat je ook kan doen, je kan kijken naar de schijflengte. En als, toen ik vroeger op financiën zat en je wilde uiteindelijk de pijn eerlijk verdelen... dan ga je kijken naar de schijflengte in de inkomstenbelasting. Ja. En dan laat je het tarief van de 42 eerder beginnen. Of het of, of 52 tarief laat je lang, laat je de, korter, kun je korter maken. Je kan de belastingkorting kun je aanpassen. Kortom het belastingstelsel heeft al vier, vijf mogelijkheden... om een, uh, een redelijk beeld te schetsen waar die inkomsten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. En die belastingkorting en is dat er dat belasting... bijna doe je overigens ook, hè? Dat doe je, en... doe je elk jaar doe je jaar bij het Belastingplan ook. Ja, maar die, die belastingkorting, is dat de be... zogeheten belastingvrije voet? Ja, ja, ja. Als, je, als je de belastingvrije voet uh, um, zeg maar verhoogt, is dat uh, vooral relatief, laat zo zeggen, relatief, aantrekkelijk voor de lage inkomens. Maar het kost geld. Ja, dat is geld, maar dat kun je weer terugverdienen door uiteindelijk door wat terug te halen bij de hogere inkomens. Dus je zal het, dat, dat zal de bedrijf vanuit het bedrijven ook eisen. Die zal zeggen: ja, prima, we zijn bereid om met jullie mee te denken, overigens heel verstandig van de PvdA. De PvdA heeft ook last van het vergerstand van het kabinet en bovendien ze willen 4,5 jaar blijven zitten. Dus dan zei de coalitiepartner: dat we blijven helpen. Maar je kan het dan wel zeggen tegen: "Ja, we hebben wel afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van de pijn. En hoe het over het verkeerd, dat gaan we dan doen?" En die inkomensafhankelijke zorgpremie. Stel die gaat van tafel. Moeten ja. we dat dan zien als een concessie van de PvdA? Uiteindelijk uh, heb ik de indruk dat de Partij van de Arbeid heeft uh, in het, toen die 16 miljard op tafel lag, die persuadig is krijgen gezegd. Ja, hoe te of, of keert. We kunnen alleen maar akkoord gaan als wij ook naar onze eigen achterbank kunnen stellen dat er een eerlijke verdeling van de last is. En dat laag uh, minder inlevert en hoog meer inlevert. Dat is een van de redenen waarom die nivellingsoperatie in touw is gezet. Uh, in de zorgsector. Maar het is gewoon een slecht plan. Dat moet je gewoon herkennen. Dus dat nivelleren, nou werken... dat kan blijven bestaan, maar dan door middel van de belastingen. En dan ja, en heeft de PvdA zijn zin. Ja, en naar buiten kunnen zeggen... nou ja, oké, okay, okay, uh, we hebben dit plan is eigenlijk de eiland dat gaan, maar dat uiteindelijk wel een eerlijke verdeling gerealiseerd. Anders kom je er niet. En dan denkt u niet dat de PvdA op de een of andere manier... straks ook nog gaat boeten voor allerlei andere maatregelen in het regeerakkoord? Nee. Nee, wat zal er gebeuren? Op het egenblik is het zo dat de, de, de tvn die verstandig zijn geweest om in ieder geval de, de VVD te helpen. Straks komt de Partij van Arbeid waarschijnlijk in de problemen... als het gaat om de WW, eh, als het gaat om het slagrecht. Nou, en dan mogen ze ook verwachten van de VVD... zo gaat het in een goede coalitie, zeker als je 4,5 jaar doorgaat... dat de VVD ook bereid is om mee te denken. Want uiteindelijk zal Asscher, de vicepremier... zal uiteindelijk in het belang van dit land... een centraal akkoord moeten sluiten tussen werkgevers en werknemers. En dat kan hij alleen realiseren... Als hij de FNV aan tafel krijgt. Dus het is buitengewoon belangrijk ook voor de nieuwe coalitie dat een centrale akkoord komt. En dan krijgt hij met een FNV te maken. Dus dat is, ja, meneer Asje, Ik wil in ieder geval wel kijken naar uh, het ontslagrecht. En ik wil kijken naar de WW. Hoe snel moeten die sociale krijgen, partners. Voor de VVD. Hoe snel moeten die sociale partners aan tafel, meneer Vermeer? Heel snel, want het gaat slecht met land. De werkloosheid loopt op. Ook een economische groei. De nieuwste cijfers zag ik net van, voor over Europa. Dat gaat ons ook raken. Dus ja, de groei valt al tegen. En de werkgelegenheid doet het niet goed. De werkloos wordt op. De je moet heel snel aan, aan de slag met, uh, met de partners. En daar heeft hij ook steun voor de VVD nodig. En die kan hij nu krijgen, want met alle respect, uh, de bedrijven daar komt de VVD nu tegemoet. En van alle wegen klinkt het weer een broddelwerk als het gaat over dit regeerakkoord. Zeker over die zorgparagraaf. Nu wordt het akkoord dus aangepast. Redt het kabinet daarmee zijn gezicht? Denkt u dat de burger straks weer uh, vertrouwen krijgt in de politiek? Uh, dan laat ik heel realistisch zijn. Als je op straat loopt en ook in de media kijkt. En ook de alle reacties op het internet. Dan heeft uh, dit kabinet aan geloofwaardigheid ingeboet. Dus ze moeten heel snel met een goede oplossing komen. En ze kunnen alleen maar die geloofwaardigheid terugkrijgen. Door, het, door de Nederlandse bevolking te laten zien dat ze hard werken. Uh, aan, de, aan de werkgelegenheid. Hard werken om de werklozen terug te dringen, Groot centraal akkoord sluiten met werkgevers en werknemers. Dat dekt ook weer vertrouwen naar buiten toe. De FNV weer aan boord krijgen. Goed, goed met die vakbeweging en, en de werkgevers aan de slag gaan. En ja, dan moet je afwachten. Maar ja, ze hebben wel wat geloofwaardigheid voor, verloren. Maar het is nog heel vroeg uh, in het begin van een periode. Dus ja, dat kun je herstellen. Meneer Vermeent, tot ergens volgende week. Ja, dankjewel. Willem Vermeent, hoogleder Fiscaal Recht en Financiële Economie. Goedendag. De Gids. Hoe zie jij je toekomst in de Achterhoek? Met deze vraag gingen 20 studenten deze week in Varseveld op onderzoek uit. Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Slaanderen zijn bekende regio's waar de bevolking afneemt. En ook in de Achterhoek zal de komende jaren de bevolking krimpen. En wat betekent dat dan voor jongeren die daar nu wonen? Verslaggever Jan Peels ging met de studenten de straat op. Hebben jullie zo even tijd voor een interview? We zijn op zoek naar jongeren dat we uh, 15 tot 25 jaar. I 26. Ja. Nee, nee, dank je. Nee. Dank je Prima. Ja, het valt voor Rick en Wisse nog niet mee om geschikte kandidaten te vinden. Het is een beetje druiderig in uh, Varscheveld, in het centrum. De straten zijn opgebroken en als ik om me heen kijk... er staan nogal wat uh, winkels uh, leeg. Er lopen ook niet echt heel veel mensen op straat. Alhoewel, er komt een meisje aan op de fiets, jongens. We zijn bezig met uh, jongeren en krimp in de achterhoek. En uh, Merk jij veel van de krimp hier in de regio? Nee, valt wel mee. Ben je zelf wel van plan om hier te blijven wonen? Ik heb geen idee. Weet je nog niet? Nee. Oké. Okay. En um, uh, vind je wel dat er genoeg voorzieningen zijn hier in het dorp? Jawel. En als jij gaat werken, wil je dan ook hier in de regio blijven werken? Of zeg je later van nou, ik wil toch eigenlijk meer richting de stad toe? Maar ik ga sowieso niet richting de stad. Nee? Je, nee. je bevalt je hier wel? Ja. En wat bevalt je hier het meest? Ja, eigenlijk alles wel. Ja. En wat is het minst leuk, als ik moet vragen? Uh, weet ik niet. Weet je niet? Prima. Mag ik jou bedanken? Kitty schrijft een naam op, op het formulier. Ja, de hoofdvraag is eigenlijk. Hoe zie je je toekomst in de Achterhoek? Nou, ik ben aan het leren van kappen. Dus uh, om kappen te worden hier in de buurt. Oké, okay, nou staan er heel veel winkels leeg, zie ik hier. <laughs> Ja. Is er nog wel uh, toekomst voor hun kapper dan? Ik denk het wel. Waarom niet, toch? Dat blijft altijd groeien, dus dat moet altijd uh, gedaan worden. Ja. En jouw vrienden en vriendinnen, hoe kijken die er tegenaan? Volgens mij willen die ook wel in de buurt blijven. Die willen allemaal blijven. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag nog, hè? Ja. ja, Rick en Wisse zijn al een paar dagen onderweg uh, in en om uh, Varsenveld... om uh, ja, de jongeren te vragen naar hun toekomst hier... Nou, dit meisje was uh, wel positief. Is dat ja. over het algemeen zo? Nou, dat valt uh, heel verschillend. Uh, de ene is positief en die wil hier graag blijven wonen en werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik wil gaan studeren in de stad en dan wil ik ook daar het liefst werk zoeken. Ja, we treffen wel veel jongeren aan die hier wel weg willen. Maar je hebt ook, ja, het verschilt ook per vereniging een beetje van of mensen hier weg willen. Want mensen die echt gebonden zijn aan een vereniging bijvoorbeeld... Die zijn ook bij voetbalverenigingen ja, geweest voetbalverenigingen. op scholen? Ja. Volleybalverenigingen. Die willen hier blijven vanwege de vereniging. Dat is wel ook een van de grootste en de sociale cohesie. Maar mensen die daar vrij weinig mee hebben, die gaan toch eerder weg of die echt gaan studeren, de hoger opgeleiden... die naar hogescholen moeten, die moeten sowieso weg, omdat hier in de achterhoek zijn geen hogescholen of universiteiten. Dus jullie zijn zelf van dezelfde leeftijd eigenlijk. Die het onderzoek doen. Je kunt je er wel even verplaatsen dat ze zeggen van, hey, we willen misschien toch ons blik verruimen. Ik denk dat jongeren die zien, tenminste een aantal jongeren die zien wel mogelijkheid om misschien dingen door te ontwikkelen en samen meer op te pakken hier. Maar het, is, het leeft nog wat niet Wat bedoel echt. je dan met het samen dingen oppakken? Bijvoorbeeld, uh, ja, samen, uh, bijvoorbeeld zorg voor ouderen of dat soort dingen. Daar praten ze dan ook vooral om in die termen. Want, en misschien kunnen ze uiteindelijk samen ook uh, het dorp verbeteren. Of dat soort dingen geven ze wel aan van dat ze samen ook wel voor uh, mensen willen opkomen. Dus. Ze zien het echt als een gemeenschap waar ja. ze met z'n allen voor ja. moeten zorgen dat die ook blijft en, ja. en, en niet, niet nog, nog kleiner wordt. Want ja, op een gegeven moment houdt het echt op natuurlijk met zo'n winkelstraat waar hier staan. Ja, ja ze, zien, ze zien nog niet echt het probleem van de krimp. Maar ja, het is er wel. Ja, het is er, wat de Vereniging Kleine Kernen zei, het is er nu nog niet. Maar ze zijn er nu aan het op inspelen voor als het gebeurt, want het gaat gebeuren. Dus waarschijnlijk de urgentie moet eerst komen. bij de, Als de mensen echt de urgentie zien, dan pas er gaat het echt veranderen. Maar we moeten eigenlijk dat voor zijn en daarom wordt ook deze studie gedaan. En hier in een leegstaand winkelpand in het centrum van Varsenveld worden al die gegevens die verzameld zijn... van al de interviews verzameld en verwerkt. Ja. Hebben jullie Hek voldoende om een beetje een beeld te krijgen, Daan van der Linden? Ja, er is een enorme respons. Volgens mij zitten we boven de 70 à 80 interviews. Dat is echt indrukwekkend in zo'n korte tijd. En dan kan je wat dingen zeker gaan zeggen. Van ja. hoe die jongeren hun toekomst zien. De thema's die ze belangrijk vinden en hun eigen... Ja, Inzicht of ze daar zelf wat aan gaan doen of dat ze het aan anderen overlaten. Want dat is, is willen we weten. Nou, hebben jullie al eerder een soortgelijk onderzoek gedaan in Friesland. waar de ja. vergelijkbare situatie is van krimp en jongeren die misschien wel liever ergens anders uh, hun toekomst uh, vinden. Ja. Wat is daaruit gekomen? Uh, in het algemeen hebben de jongeren daar um, ja, gewoon dezelfde wensen als anderen. Uh, HBO'ers gaan weg, MBO'ers zoeken uh, echt werk in de eigen regio. Veel Friesen zijn ook uh, gewend om ver weg uh, ja. een, uh, een toekomst op te bouwen. Maar er werd ook ontzettend vaak genoemd dat ze terug willen komen... als ze veertig zijn, met kinderen, kinderwens, dertig. Nou, dan horen jullie nu wat de jongeren van nu vinden... over hoe hun toekomst hier dan is. Ja. Wie gaat daar wat mee doen? Onze opdrachtgevers, dat, dat, dat zijn dus de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek... en uh, de regio Achterhoek, dat is het samenwerkingsverband van gemeenten... Nou, die, die zijn met dat anticiperen, met bewustwording bezig... Meestal hebben de ouderen daar het voortouw in. Van help wat komt op ons af. Maar hier is het dus de, de kracht dat we vanuit de toekomstgeneratie... Uh, proberen al die, die, ja, die, die stippen op de horizon te zetten. Want daar willen ze wel, daar willen ze niet zelf ook in investeren. Die drie op de vier die dan blijven, want ja, eerder onderzoek ja. heeft aangetoond... dat één op de vier weg wil. Die drie op de vier, die ja. kunnen zelf dan hun eigen toekomst bepalen hier. Nou, in, in feite is dat wel zo. Zouden wij jou wat mogen vragen? Hoe zie jij jouw toekomst in achteren? Um, ik ben er wel van overtuigd dat ik hier in de achterhoek blijf. want ik, uh, ja, Het bevalt me wel het boerenleven, laat we zeggen. Veel land omheen en zo. Dus ja, daar ben ik wel van overtuigd dat ik hier blijf. En um, wat vind je uh, een mindere kant van, van het hier leven? Dat het uh, wat gaat krimpen waarschijnlijk en dat het wat minder wordt? Uh, dat je niet alles dicht bij je hand hebt. Dat je een stuk moet fietsen om bij de trein te komen en zulke dingen. Dat is, dat is wel het nadeel, vind ik. En als jij uh, je wat wil inzetten voor, uh, voor een evenement of iets dergelijks... Uh, heb je het idee dat er dan naar jullie als jongeren wordt geluisterd? Vanaf, uh, vanaf de gemeente bijvoorbeeld? Uh, ja, daar heb ik absoluut wel uh, het idee van. Um, zoals Platteland, Jongeren, uh, Gelderland, wat hier in de buurt is. Dat, uh, ja, daar word ik heel vaak wel voor mijn mening gevraagd en zulke dingen. Dat, wel echt, uh, dat gebeurt hier wel, ja. Heb je verder nog iets waarvan je denkt van uh, voor ons onderzoek... wat er voor ons onderzoek aan kan bijdragen dat je zegt... Hey, denk je hier of daarin staan? Nee, niet dat had ik me zo van bedenken. Okay, nou, dan uh, wil ik je heel erg bedanken. Ja, prima, ja, we gaan wel, gaan fijn Dank je wel. Fijne dag. Rick Schrijveren en Wisse studenten van de Hogeschool van Hal Lagerstein... op onderzoek in Varchseveld, samen met andere studenten ook van de Hogeschool... En soms van de hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ze waren er allemaal. Gisteravond was er een bijeenkomst dat de resultaten besproken werden. En daar kwam naar voren dat er volgens de jongeren... vooral wat gedaan moet worden aan het openbaar vervoer... aan het uitgaansleven en aan woonruimte in de Achterhoek. De hogescholen Arnhem-Nijmegen en van Hallarenstein uit Reden... lieten van zich horen. En nu is het Prince die van zich laat horen. 1999... Ik ben een Mayo. Mayo. Prins, 1999 voor de jarige Jeffrey. Alsjeblieft, Jeffrey. De Gids.fm Op de dag dat Hero Brinkman de PVV verlaat, vanwege kritiek op het Polenmeldpunt, wordt er in Den Haag gedemonstreerd tegen het Polenmeldpunt door de Polen. Ik vind het een beetje niet leuk. Wat wil je dus zeggen voor iedereen? Ik ben ook gediscrimineerd. Ja, laatste. Een paar maanden en dat is echt niet normaal. Wat is hier gebeurd? Het Oost-Europeanen-meldpunt van de PVV dit voorjaar. Dat vormde een dieptepunt voor de negatieve beeldvorming over Polen in Nederland. Lange tijd hadden we er juist een positief beeld over, Polen die hier naartoe kwamen. Dat staat te lezen in het boek dat morgen verschijnt, 100 jaar heimwee, de geschiedenis van Polen in Nederland, van Hanneke Verbreek en Wim Willems. En die laatste is hoogleraar sociale geschiedenis in Den Haag en zit nu bij mij aan tafel. Goedemorgen meneer Willems. Goedemorgen. Hoe kan de redelijk goede reputatie van de Polen... die hier meestal keihard werken... in zo'n korte tijd zo slecht zijn geworden? Ik denk dat het te maken heeft met de toetreding tot de Europese Unie in 2004. De Polen waren hier natuurlijk al langere tijd, zoals, um, zoals u net ook al zei. Um, maar dan komen ze in veel grotere getalen naar Nederland. Drie jaar later mogen ze, zelfs zonder tewerkstellingsvergunning... mogen ze hier gewoon de arbeidsmarkt op. Kortom, het zijn bijna Europeanen zoals wij als Nederlanders dat zelf zijn... Uh, en hebben het uh, recht om hier, zich hier te vestigen. En dan zie je, door die grote aantallen... en doordat mensen hier gewoon blijven... want dat is, uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Mensen blijven hier een langere periode. Dat dan ineens het idee is... ja, maar wacht even, dat was helemaal niet de bedoeling. Kijk, dat er 10.000 of 20.000 Polen hier waren, dat is akkoord. Maar niet dat er ineens 100.000 zijn of zelfs meer. En dan ontstaat er een soort paniek, een soort marele paniek. En dan heeft men over de invasie van Polen. Een tsunami van Polen. En, en dat... ...breidt zich dan heel snel uit tot, ja, we hebben er ook last van. En er zijn ja. natuurlijk ook problemen in die grote steden. Mensen worden niet goed gehuisvest. Er, er zijn malafieden um, uit zijn Er zijn werkgevers die mensen niet goed behandelen. Kortom, er ontstaan allerlei soorten problemen. Gemeenten moeten daarop reageren, kunnen daar niet goed op reageren. En het uh, escaleert, zou je kunnen zeggen. En uh, er is sprake van openbare dronkenschappen in veel gevallen. Wordt er gezegd? Dat, dat wordt inderdaad gezegd. Er is ook één reportage in dit, uh, dit boek over het Valkenbos in, uh, in Den Haag waarin de auteurs gaan praten met allerlei mensen... die met Polen te maken hebben, in, in zo'n wijk waar vrij veel Polen wonen. Wat je alleen al aan de kentekens kunt zien. En die politieagenten en allerlei anderen zeggen ook... tuurlijk, er zijn hier dronken Polen in het weekend, er is overlast. Uh, je moet het in de gaten houden, er zijn jongeren die te veel blowen. Maar als je het vergelijkt met andere groepen... en je, je hebt er een beetje ontspannen houding tegenover... dan valt het allemaal verdomme mee. Moet je gewoon even laten tolereren dan. Daar komt je in feite op neer. Ja, Polen zijn katholiek. En wat cultuur betreft staan ze niet echt ver van ons af. Dus dat kan het probleem niet zijn, toch? Nee, nee, ja, het kan altijd een. Uh, tuurlijk, de moslims waren tot, tot, hè, tot voor kort de grote, grote zonderbokken. Zijn het in zekere zin nog wel. Je zou van Polen kunnen zeggen, ze zijn wel heel katholiek. En wij hier in Nederland proberen althans die godsdienst toch een beetje achter ons te laten. Deze mensen zijn sterk katholiek. Het is goed voor de katholieke kerk trouwens in Nederland. Want de, de diensten zitten op zondag uh, razend vol. Met onder andere Polen en ook Zuid-Amerikanen. Uh, en en dat, dat zou er wel eens toe kunnen leiden. Dat mensen zeggen, ja, maar wacht even. Hè, het zijn ook voormalige oostblokken. Ze komen van achter het ijzeren gordijn. Daar leven toch ook allerlei vreemde ideeën van ja, die oude communisten. Ik bedoel, is dat nou helemaal hetzelfde als West-Europeanen? zit dat het nog aan, nog altijd aan voor mensen denkt u? Dat zit er nog. Ik, ik, ik ben er zo'n twee jaar nu met het, nu dit boek bezig. Ik hoor allerlei mensen die zodra ik over Polen begin met vooroordelen komen, waar ik zelf dan ook van schrik. Want ik denk ja, maar wat geven? Wat is wat hier aan de hand? En ze hebben het gewoon over een andere mentaliteit en ze zien het er ook anders uit en ze gedragen zich anders. Kortom, er, er is heel snel dat idee zij zijn anders dan. Wij. Dus het idee dat ze Europese burgers zijn... en dat dezelfde Unie boren, dat, dat heeft nog wel wat jaartjes nodig, vrees ik. De eerste grote groep Polen die zich hier vestigde... dat waren Poolse mijnwerkers in Limburg. En dat, dat gebeurde zo'n honderd jaar geleden. Hoe was toen de reactie op die komst? Nou, men had, net als in deze tijd, de mensen keihard nodig. Er waren weinig Limburgers eigenlijk die de mijnen in wilden. Mensen, mensen waren toch boeren, die, die zagen op tegen die, die mijnen... die diepte, die donkerte. Het was een vreemde wereld. Nou, veel... Mensen uit, uit Frankrijk, uit Duitsland en uit Polen... die hadden wel ervaringen met mijnen. Die kwamen hier naartoe. Goede voorwaarden. Die werkgevers die wilden die mensen wel. Um, dus dat is overeenkomst. Hè? De arbeidsmarkt heeft ze gewoon hard nodig. Maar goed, het waren wel mensen die de Nederlandse taal niet beheersten. Het waren veel jonge mannen. De angst dat ze hè, de, katholieke Polse, of de katholieke Limburgse meisjes zouden, zouden inpikken. Het idee, is, zoveel mannen bij elkaar, die, die kunnen in opstand komen. Er was een enorme angst voor het socialisme sinds de Russische revolutie. Veel jonge mannen bij elkaar, dat, dat, dat kregen misschien niet meer onder controle. Ja. Maar ze hadden één voordeel, het waren wel katholieken. Dus op den duur kon je zeg maar, zo'n zo soort katholieke gemeenschap creëren... waarin zij pasten. En dat is voor een deel ook wel hun redding geweest... afgezien van het feit dat mensen gewoon keihard werkte om erbij te kunnen Maar worden. ze hadden ook een eigen gemeenschap, hè, Lezing? Ze hadden ook een eigen gemeenschap. In dat opzicht is, is, is zijn die Polen ook wel exemplarisch... voor veel migrantengroepen. Aan de ene kant hè, hardwerkende Nederlanders, goede burgers. Ze integreren op, op alle fronten. Ze trouwen ook met Nederlandse, met Nederlandse vrouwen. Of uh, later met Nederlandse mannen. Um, maar er is ook een dorstige vaderlandsliefde, zou je kunnen zeggen. Het is ook een sterk patriotisme... Polen blijft levend ook bij de tweede en derde generatie. Dus men is Nederlander en Pol tegelijk. Zuid-Nederland is mede door uh, Poolse soldaten bevrijd. En toen werden ze natuurlijk met open armen ontvangen. en zijn er toen veel Polen blijven plakken, hier blijven hangen. Ja, nou wij hebben een hoofdstuk over uh, Polen in Breda. Ja. Eén familie die zetten we daar centraal. Er zijn toen zo'n 250 Poolse militairen die zijn hier uh, gebleven, die zijn uh, verlies geraakt op een, uh, een lokale schone. Uh, die hebben er nog hard voor moeten vechten hoor, om hier te mogen blijven. Want ook in die tijd waren het dezelfde vooroordelen natuurlijk. De okay, die mannen zijn mooi in het pak, ze hebben ons bevrijd. Maar wacht even, het zijn wel buitenlanders. Er is gewoon altijd een angst voor de buitenlander. Het is niet de bedoeling dat die onze meisjes inpikken. En het heeft jaren geduurd, we hebben ook die kranten gevolgd in die tijd... het heeft jaren geduurd voordat mensen dachten... ja, maar wacht even, um, ze passen zich buitengewoon goed aan. Uh, onze, onze dames zijn er gelukkig mee. Uh, de kinderen gaan hier gewoon naar school... Kortom, er is weinig aan de hand. En nu is het andersom. Hè? Nu komen een heleboel mannen die, die vragen om Poolse vrouwen. Ja, internet of wat dan ook. Dat ja, gebeurt. maar, maar dat, dat, is heel, dat is heel aardig. Dat op internet zie je inderdaad Oost-Europese vrouwen worden aangeboden. In de mooiste posen presenteren zij zich. En een ongelukkige Nederlandse zinsnede worden ze aangeprezen... door de, door de websitebeheerders. Maar er is één hoofdstuk ook over, over gemengde relaties in dit, uh, in dit boek. Want er zijn veel Poolse bruiden in de jaren negentig... en daarna naar Nederland toegekomen. De helft van het aantal polen hier is vrouw. En vrouwen willen zich vestigen, willen zich settelen, Dus die willen hier ook gewoon blijven. Um, en en die, die gemengde relatie, ja, dat is altijd gespannen, dat is altijd ingewikkeld. Dat, is, dat gaat niet eenvoudig. Men moet van twee kanten eigenlijk zich aanpassen om zich toch lang te blijven voelen ja. in, dat, uh, in dat huwelijk. Maar het lukt de meeste mensen uiteindelijk toch wel redelijk goed. U zegt al een paar keer, ze willen hier toch wel blijven. Ze willen hier tijdelijk blijven, zei, u, zei u in het begin. Als het straks nou economisch beter gaat, gaan ze dan weer terug naar een vaderland. Want dat denken veel mensen, veel beleidsbepalers ook. Ja, die willen natuurlijk ook graag denken, omdat... ja, dan houden de problemen op, zullen we maar zeggen. En dan hoeven we er minder voor te doen. Terwijl, wat, wat ik denk, en dat is een les die je uit de migratiegeschiedenis kunt leren... zoals ik al zei, de helft is ook vrouw. Veel mensen, als ze eenmaal hier hun kinderen naar school gaan... als ze eenmaal een huis hier hebben... ze gaan natuurlijk wel twee, drie, vier keer terug. Polen ligt dichtbij... Maar op den duur, over vijf of over tien jaar, dan zullen mensen waarschijnlijk voor 50 of 60% toch gewoon hier in Nederland blijven. Het we... opa en oma hier naartoe komen. Het opa en oma hier naartoe. We hebben een Suriname misschien met Turken, Marokkanen. Ik zie niet in waarom dat met Polen anders zou gaan. Vergeet u niet, er is 25% werkloosheid, momenteel. Jeugdwerkloosheid in Polen. Dus het, het gaat niet 1, 2, 3 veranderen daar. En de toestroom, wordt die minder of meer de komende tijd? Dus we hebben nu zo'n 150.000 Polen in Nederland. Ik denk dat die gestaag zullen groeien, ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Spanjaarden en Grieken. Want ook die, met die landen gaat het vrij slecht, zoals u weet. Dus ook die als onderdeel uitmaakt van de Europese Unie... zullen hun kansen nemen om zich hier te gaan ontplooien en hier werk te vinden. Maar Spanjaarden gingen meestal weer terug naar huis. Hè? Toen wel, maar of ze dat nu gaan doen, dat is maar natuurlijk nog maar de vraag. Wim Willems, samen met Hanneke Verbeek, schrijver van het boek... 100 jaar heimwee, de geschiedenis van Polen in Nederland. Prachtig boek, met hele mooie foto's, ook kleurenfoto's van een kunstenaar... En dan gaat u iets ja. mee doen met die kleurenfoto's? Ja, we hebben veertien kunstenaars geportretteerd... en daar gaan we volgend jaar in Polgis Studio in Den Haag... een mooie tentoonstelling over maken om hen uit te lichten... en daardoor ook weer een ander beeld van Polen in Nederland te laten zien. 100 jaar heimwee, de geschiedenis van Polen in Nederland. Vanaf morgen ligt dit in de boekwinkels. Zometeen nog, hoe ziet de webwereld van actrice Jettie Manturin eruit? En auto bezitten of auto delen? That's the question. Na het nieuws met Megens. Radio Megens. Het NOS-journaal. De ministers van het kabinet Rutte 2 zijn bij elkaar voor de eerste ministerraad. Het belangrijkste agendapunt is de inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD en PvdA willen dit omstreden plan uit het regeerakkoord aanpassen. Zo hebben bronnen tegenover de NOS bevestigd. Drie dagen na de herverkiezing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten heeft de staat Florida nog steeds geen uitslag. Functionarissen van de staat durfden gisteravond nog geen voorspelling te doen wanneer de bekendmaking eindelijk zou komen. De twee verdachten van 34 die vastzaten voor de dubbele moord op Meri Runne en Henk Oppentij uit Amsterdam... hebben een bekentenis afgelegd. De moord op de twee bejaarden was 15 jaar geleden, in november 1997. Dankzij Peter Erde Vries kwam de politie de twee verdachten toch op het spoor. En de F-16 zoekt samen met specialisten van het Korps Mariniers naar een vermiste man uit Diemen. Een man van 61 verdween zaterdag aan de rand van een natuurgebied tussen Naarden en Weesp... Burgemeester van Weesp vroeg Defensie om hulp. De man reed zaterdag nog uh, heeft hij een boodschap gedaan in Diemen-Zuid. En is daarna naar het natuurgebied gereden. Daar is hij verdwenen. Zijn auto is later bij het Nadermeer teruggevonden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. De ING en het verdwenen huwelijksgeschenk. Superman buigt zich over een mysterie. Baby please don't go van begint het die ongeveer met. Of zoiets. Ja, dat bedoel ik. Sorry. Van Morrison, ja, toen nog wel met een oude klassieke Bill, Big Joe Williams, uh, bracht het eerst. En dat was al in de jaren 30. En zij brachten het in 1964 oorspronkelijk als A-kant: Baby Please Don't Go, Met de B-kant: Gloria. Maar Gloria werd een grotere hit. En toen hebben ze dit nog maar een keer heruitgebracht. En dat werd in 1964 opnieuw een hit voor Dem. Annemarie en Matthijs vroegen bij hun huwelijk om geld in plaats van cadeaus. En een deel van het geld zou gaan naar een dierbaar goed doel. Ze stortte de opbrengst, 1950 euro, bij ING. Maar er werd maar 1550 euro op hun rekening bijgeschreven. Waar is die 400 euro gebleven? Bellen en mailen hielp ze niet. ING beweert dat er maar 1550 euro is gestort en de zaak is gesloten. Annemarie Woedend, mailde Superman. Oh, Superman. Superman is aangekomen bij Annemarie Bleker... In Den Haag. U heeft ons een mail gestuurd over uw ervaringen met ING. Hoe laat het zich samenvatten? Als een boek van Kafka, als u dat kent. Het is, uh, het, is uh, het van het kastje naar de muur in extreme en nu um, het volledig vastgelopen. Um, dus bij... Hoe is uw geestelijke staat het beste te omschrijven? Hopeloos, moedeloos, redeloos, radeloos, reddeloos? Uh, ik denk alles wat u net zei als samenvatting, maar met name radeloos. Oh ja. Wij uh, zijn dus getrouwd. Het was een hele heugelijke dag. Onze... Ik hoop dat wel, ja. Ja, het was echt heel... We horen u mag nog vraag even lachen. <laughs> um, wij hebben daar een cadeau gevraagd. Geld. En dat te schenken aan een goed doel. Dat familie van ons heeft opgericht. En, um, even als detail. Waar gaat het goede doel over? Het goede doel is eigenlijk een, een plek waar uh, terminale... Uh, pa patiëntjes, kinderkankerpatiëntjes uh, met hun ouders uh, de laatste weken kunnen doorbrengen. En waarna de ouders ook worden begeleid. Uh, dus het is, ja, het is iets ook wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus het is een, een, erg, ja, een, een doel uh, nauw aan het hart en, en met veel emotionele lading. En wij wilden daar uh, een deel van het geld uh, uh, aan doneren. Op het eind van die dag heeft u 1950 euro. Waarschijnlijk heeft u ook het extra's gekregen omdat mensen wisten... Dat er een goed doel in de zicht kwam. Ja. Dan gaat u dat geld opbergen. Dan gaat u naar een filiaal van de ING. Daar is een stortingsautomaat. Daar kunnen zaken en bedrijven, denk ik, hun geld deponeren. En dat gaat u ook doen. Nou, dat wilde ik niet. Uh, mijn man en ik hebben de enveloppen opengemaakt. Onafhankelijk van elkaar twee keer geteld. We kwamen op hetzelfde bedrag uit: van 1,950 euro. En ik kwam binnen bij dit uh, filiaal. Ik zag de stortingsautomaat. En intuïtief dacht ik: die wil ik niet gebruiken. Waarom? Nou, omdat ik het... Uh, het is natuurlijk heel anoniem. En ook... Uh, ik, ik wilde gewoon graag dat iemand dat geld telde... en dan zei van ja, dit, is, dit gaan we storten. Uh, dus ik ben naar de uh, Bali gegaan uh, om te zeggen dat ik geld wilde storten. Deze mevrouw vertelde mij dat het alleen via de automaat kon. Je legt het geld in een, uh, een soort ja, sleuf uh, of gleuf... en uh, dan, die gaat dicht, dan telt de automaat het geld en dan krijg jij, als het goed is, een bon met wat je gestort hebt. Daar ging toen iets mis. De machine uh, gaf een, uh, een, een soort melding dat ze... Het was, het was niet zozeer een foutmelding, maar wel genoeg voor ons... om het proces opnieuw te starten. En toen heb ik het geld erin gelegd en de klep ging dicht... en er stond, uh, uw geld is vanwege veiligheidsredenen ingenomen... En uh, daarna stond er eerst, eerst een storing. Welkom bij de ING. Om u in één keer goed te kunnen helpen... vragen wij u om in te spreken waarover u belt. U kunt uw vraag inspreken zoals u dat zelf wilt. Daarna verbinden wij u meteen door. Waarover belt u? Het gaat om een betaling, een storting van 1950 euro cash in een automaat... maar in plaats van 1950 euro wat gestort is is er maar 1550 euro op de rekening bijgeschreven. Er mist dus 400 euro, waarschijnlijk door een kapotte ING-automaat. U wordt nu doorverbonden. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Um, nou ja, u zult het wel begrepen hebben, neem ik aan. Nou, ik heb wat gegevens doorgekregen, maar niet alles, hoor. Ik heb twee keer ingesproken waar het over gaat. Heeft u dat ontvangen? Uh, nou, hij geeft een indicatie door gestort automaat, euro's gestort automaat verkeerd krijg ik door. Wa waarmee kan ik u dan helpen, meneer? Uh, er is 1950 euro gestort en er is uh, 1550 euro op de rekening bijgeschreven. Oké, okay. bent u al bij het kantoor geweest? Ja. En, hoe ging dat? Daar hebben ze uh, vijf uh, pagina's uh, klachten ingevuld vanwege de kapotte machine. Oké. Okay. Waarom belt u zo laat? Of... Nou ja, er is vanaf de eerste dag gebeld. Uh, onder andere met Hielke. Ik weet niet of hij er is. Nou, er werken heel veel mensen, meneer. Kijk, wat, wat ik moet doen is u doorverwijzen naar het kantoor. Dit gaat echt via het kantoor. Wat bedoelt u via het kantoor? Dat is uit alle uh, mogelijkheden die ik intoets in mijn systeem... krijg ik naar voren dat u contact moet opnemen met het kantoor. Want ik zit hier aan de lijn. Ik hoor uw verhalen. Maar ik kan niet zomaar 400 euro gaan vergoeden natuurlijk. De mederekeninghouder, uh, Annemarie Bleker... Ja, die is ook totaal van streek. Uh, die is er ziek van. Uh, als je erover praat, krijgt ze over haar hele lichaam... Uh, uitslaande rode vlekken. Die beginnen zeg maar, op, op navelhoog te trekken. Helemaal omhoog tot aan de hals wordt het dieprood van woede. Er wordt niet meer geslapen. Er is ruzie in het echtelijk bed. Allemaal door uh, deze kwestie. De, de spanningen lopen op. De kinderen lijden eronder. Ja, dat is uh, vervelend om te horen. Ja. En zal ik het kantoor kunnen bellen, vindt u? Uh, u kunt er naartoe gaan. Kan ik het kantoor niet bellen? Nee. Nee. Unk. Oké. Okay. Goed zo. Oké, okay, dan wens ik u verder nog een prettige Een fijne dag. We proberen de luisteraar nog even mee te nemen. U probeert geld aan de balie af te geven. De balie mevrouw zegt nee, dat moet in de machine. U loopt met die mevrouw naar de machine... Klopt. Die machine werkt niet en de machine zegt... u moet bij de mevrouw zijn aan de banen die naast u staat. Klopt. Dat is... En toen? Nou, toen is deze mevrouw gaan bellen. Um, en zij heeft een ING-medewerker aan de telefoon gekregen... die haar instrueerde om een klachtenprocedure te starten. Daar moest zij een formulier van vijf pagina's invullen. En um, ik heb hen toen echt gevraagd... kijk, ik zei op het moment dat ik deze winkel uitloop... wie voelt zich dan nog verantwoordelijk voor dit geld. Want ik, ik, heb, ik heb niemand waar ik meer naartoe kan gaan... behalve geen jullie. Geen bonnetje, geen bewijs? Nee, klopt. Uh, dus ik wilde eigenlijk in eerste instantie de winkel ook niet uit. Ik dacht, ik blijf hier staan totdat er iemand van de ING komt... die dit apparaat openmaakt en uh, met mij dat geld eruit haalt. Oh, super. We zijn twee maanden verder. Nog steeds niet opgelost? Nee, nog steeds niet opgelost. Wij hebben een uh, bedrag van 1550 euro gekregen... Van de ING. En waar is dat op gebaseerd? Dat weten wij niet. Voelt u zich belazerd of zegt u, ik ben alleen maar slecht behandeld? Nee, ik voel me ook belazerd. Een bank die daar op een manier mee omgaat, die ik ontluisterend vind. Superman heeft nog maar een keer gebeld met ING en nu met de hoge legerleiding daar. En uit Coulance betaalt het bedrijf de 400 euro aan Annemarie en Matthijs. Het geld is ook al bij ze binnen. En ook werden er excuses gemaakt, is er een bos bloemen onderweg. Met andere woorden, de zaak is opgelost. De afgelopen tijd was ze regelmatig te zien in het tv-programma Fort Bojaar. Ze is actrice en cabaretier. In de rubriek Tijdgeest praat Simone Wijmans met haar over haar leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Jetty Maturin. Ik heb uh, twee Facebookpagina's met uh, om en bij 7000 uh, vrienden. En ik uh, ben afhankelijk van mijn werk zo'n twee uurtjes per dag... Bezig. Dit weekend gaat jouw nieuwe voorstelling... Consultanten in première. En daarin speelt ook weer een van jouw populairste typetjes... Stanley Stanga wel tevreden En hij heeft zelfs een eigen Facebookpagina... Ja, dat uh, <laughs> Stanley heeft ook uh, vrienden. Ik weet niet hoeveel vrienden Stanley heeft. Maar Stanley deelt ook heel veel. En wat voor type is Stanley voor de mensen die hem niet kennen? Oh, Stanley, uh, die ziet eruit. Uh, nou, die kennen ze vast, ze zien hem op de hoog staan. Hij heeft een gouden tand. Uh, heeft hij op het moment niet vaak in, of de laatste tijd niet. Want hij heeft zijn tand verpand, een gouden tand in deze tijd. En uh, hij heeft uh, gouden kettingen. Om uh, zijn petje achter te voren. Het is een levensgenieter. Ja, man. Zang, leuke dame. Kon je hier in Amsterdam? In Amsterdam. Zang. Kon alleen? Jullie zijn samen. En hij zet ook YouTube-filmpjes uh, online. Op een YouTube-filmpje zie je hem ook en zijn bewegingen. En dat, is, uh, dat vinden mensen leuk. Hij heeft heel veel fans. Ze houden van hem. Manny, het is crisis. Die gouden tand heb ik verpand, Manny. En ik ga mijn best doen om het met de première van consultanten... weer te kunnen hebben gehaald. Help me hopen. Wie volgt je zelf op Facebook? Uh, Umberto Tan, uh, niet zozeer het sportgedeelte, want dat doet hij heel veel. Maar uh, andere posts van hem, die, weet je, hij geeft de actualiteit... op een hele mooie, uh, hapbare manier. En uh, Fatima Elatik bijvoorbeeld, dat, uh, een paar maanden geleden was de Ramadan. En Fatik die, die posten iedere dag en meestal s'nachts... Um, bij de overgang naar de volgende dag... posten ze een overdenking in verband met Ramadan. En nou ben ik geen moslim en daar gaat het dan ook niet om. Maar het waren zulke mooie posts waar ik dan op reageerde... waar anderen op reageren. En waar je eigenlijk deed ik mee met de Ramadan samen met Fatima. Maar ik at wel. <lacht> Maar je zet zelf ook regelmatig overdenkingen over pijn op, uh, op Facebook. Ja, ik heb, ik heb een vaste manier om de dag te beginnen. En dat is met, de, met dagteksten. En wanneer het een tekst is die uh, niet in een hokje plaatst uh, qua religie... maar gewoon het verbonden zijn en, en het delen in de samenleving... dan plaats ik zo'n post en dan krijg ik ook mooie reacties op. Ik vind dat soort dingen wel goed. Daarom hou ik wel het woord delen. Of ben je iemand die via YouTube naar muziek luistert, bijvoorbeeld? Niet, niet vaak, maar, maar wel, ja. Ik, uh, <laughs> dat, uh, het hangt helemaal van mijn stemming af. En dan, dan kan ik op YouTube uh, uh, zoeken naar nummers die me terugbrengen naar vroeger. Uh, romantisch of, uh, of ondersteunend. Uh, ja, dat, dat wel. Daar zet ik het heel hard aan. Een van de laatste nummers die ik uh, gedaan heb is uh, The Shackles on My Feet. Het is echt een, een, een, een nummer waarbij je prijst, waarbij je de grote regisseur prijst. en waarin je vertrouwen uitzingt. Uh, heel vrolijk. Dat, dat nummer maakt me vrolijk. En dat bevestigt voor mij... dat ik vertrouwen moet blijven houden. Dat het, uh, dat het, uh, dat het goed is allemaal. En, en wanneer ik... zet je dat op? Uh, wanneer ik in een dipje kom. Ja, we komen allemaal wel eens in een dipje. En het moet ook. <laughs> Anders kan je die up niet ervaren. En dan shackles. En dan shackles. The shackles off my feet. So I can dance. dance. <laughs> I just can't seem to find a reason to believe that I can break free, cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone, but as I lift my hands, I understand that I should break free. Much pressure fell on me. Ze heet het nummer van Mary Mary. En Mary Mary, dat is een gospel duo uit de Verenigde Staten. Ze heet er eigenlijk Erika en Tina Atkins. En ze komen uit Californië om helemaal precies te zijn. De favoriet van Jetty Mathurin. A theatervoorstelling Consultanten gaat dit weekend in première. Alle besproken links staan op de site onder het kopje Tijdgeest. De Gids. Je ziet ze steeds meer. Timeshare auto's van bijvoorbeeld Green Wheels of My Wheels, Connect Car of Student Car. En die opmars is al langer bezig, maar wanneer stopt die? En wat betekent de groei van dit soort constructies voor de fabrikanten? Het is voor vrijdag en dus zit hier auto-expert Wim oude -Weernink. Wim, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zit het eigenlijk met die Fiat-verkoop in de mediamarkt? Die, dat was een stunt waar we het vorige week over hadden. Is nou, dat een beetje gelukt? Is, uh, het is een stuntje geworden. Uh, ze hadden gehoopt 250 auto's te kunnen verkopen. Het zijn er maar 80 geweest. Maar, roepen alle partijen, ja, maar we hebben toch wel goed wat bezoekers gehad... voor de publiciteit, goed, maar... Nee, het is niet het verkoopsucces van het jaar. Waar zijn die 170 auto's naartoe gegaan die niet verkocht zijn aan jou? Uh, die zijn niet naar mij. Ik zou ze ook niet willen hebben. Ik zou niet weten waar ik ze moest laten. Maar uh, die moeten nog verkocht worden en dat gaat moeilijk in deze tijd. Hè? Hoeveel mensen doen aan wat dan tegenwoordig heet autodelen? Nou, het is zo. We hebben in, in een paar maanden geleden al over Greenwheels gehad. Dat is typisch zo'n zo concept waarbij je een auto huurt voor, uh, voor een bepaalde tijd. Een, een simpele auto om korte afstand te rijden. Uh, voor mensen die geen auto hebben. Maar uh, ja, het autoverhuurbedrijf is, is veel groter. Uh, in Nederland zijn er volgens de BOVAG uh, inmiddels 70.000 auto's huurauto's geregistreerd, als, als huurauto geregistreerd. Enerzijds bij de verhuurmaatschappij, Hertz, Evers en noem maar op. Maar ook bij de auto-importeurs uh, die daarmee uh, zeg maar, uh, speciale auto's aanbieden. Funcars, cabriolets of bestelwagens die praktisch zijn. Die je naast je gewone auto een keer kan huren als je dat nodig hebt. Auto-importeurs doen dat, doen dat dus ook? Dat is uh, auto-importeurs. En dan niet uh, lokale initiatieven, maar dat is, uh, af fabriek uh, zijn dat uh, grote initiatieven. En als je dan kijkt, 70.000... Dus ze 20 keer uh, uh, of 30 keer per jaar per stuk verhuurd worden. Dan zit je zo een anderhalf twee miljoen gebruikers daarvan. Verschillende gebruikers. Dus dat is een flinke, flink segment. Maar hoeveel mensen hebben nou een abonnement op dat auto-delen? Uh, dat auto-delen bij Greenwheels, dat heb ik het getal even niet bedacht. Maar dat is een, op zich een, een, zeg maar een, een, een uh, speciaal plekje in die verhuurmarkt. Um, dit, is, dit is veel groter. Dit zijn mensen die geen abonnement hebben... maar gewoon op het moment dat ze zeggen, ik heb een bepaalde auto nodig... ik wil een bepaalde auto rijden, uh, dan, dan huur ik er een. Goed, een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld dat het laatste jaar... Er zijn heel veel kleine auto's verkocht in Nederland... maar op een gegeven moment willen mensen met de familie op vakantie... en dan zeggen ze, nou, dan, uh, dan huur ik een, een, een ruimtewagen. Of je wil met vrouw of vriendin een keer een leuk gezellig weekend hebben... en dan huur je een cabriolet. Prijzen zijn er natuurlijk wel naar. Als je een kleine volkswagen uphuurt, dan ben je 40 euro per dag kwijt... met wat aanvullende kosten. Maar is het een Audi Cabrio, dan is het uh, tussen de 250 en 200. En een Volkswagen Phaeton, die hele grote limousine kost 350 euro per dag. En wordt er meer verhuurd dan, uh, dan vroeger? Het wordt dat zeker allemaal? meer verhuurd. Ja, vro kijk, vroeger, 50, 60 jaar geleden, het is van alle tijden... dan had een garagehouder om de hoek had altijd twee kevers... of twee Oppo Cadets klaarstaan voor de verhuur. En die waren echt voor mensen zonder auto. Want die waren er nu nog waren er veel. Nu heeft iedereen een auto, maar er is nu een trend dat mensen weer minder een auto kopen. In Japan is dat al heel duidelijk het geval, maar dat zie je ook steeds meer in, in, in, in Europa en in Nederland. Mensen zeggen, ik heb geen auto nodig, maar als ik hem wel nodig heb, dan huur ik er een. Dus Nederland loopt niet voorop? Nederland loopt niet speciaal voorop daarin, maar het, de BOVAG heeft uitgerekend... dat wanneer je per jaar 7000 kilometer rijdt of minder en je hebt hem alleen maar nodig voor bepaalde doeleinen voor vakantie of een bestelwagen, huur een keer of voor verhuizing zo... dan is het beter om elke keer een auto te huren, goedkoper... dan dat je een auto aanschaft. Dan is het bezit van een auto En zie duuren. je dat ook als de toekomst, dat steeds minder mensen hun eigen auto nodig hebben? Ja, dat, dat, dat is toch wel een trend die men verwacht. En daar spelen de, met name de autofabrikanten ook op in. Ze zeggen, we verkopen geen auto's meer, we verkopen mobiliteit. Aha. Nou, die opmars die lijkt me slecht nieuws eigenlijk voor die autofabrikant. Want die kunnen dan wel mobiliteit verkopen, maar ze verkopen geen auto's meer. Uh, ja en nee. Uh, ze, ze, ze gaan op die, die producten die ze maken op een andere manier inzetten. Dat is ook een verdienmodel. Ze kunnen daar ook aan verdienen natuurlijk, of je het nou verhuurt of verkoopt. Maar je blijft natuurlijk wel zo altijd met een vloot zitten na een jaar die verkocht moet worden. Want uh, als je een auto huurt voor een fors bedrag, dan wil je wel in een frisse nieuwe auto rijden. En uh, ja, dan moeten die auto's weer in het kanaal weggezet worden. En daar hebben de autofabrikanten weer een broertje dood aan. De, de rentals noemen ze dat, want er zitten ja. altijd veel kortingen in... en dan heel veel want je bent niet de eigenaar van de auto... dus je gaat er misschien wat slordiger mee om. Er moet voor betaald worden, maar dan gaat zo'n auto komt in het tweedehandskanaal. En dat is weer een probleem om dat weer draaiende te houden... en daar nog wat aan over te houden. En wie profiteert dan nu van deze ontwikkeling? Zijn het de tweedehands autodealers? Of? Ik denk dat in eerste instantie de consument... die een andere gedachte over mobiliteit heeft dan het bezit van een auto... die profiteert ervan... Uh, en die verhuurbedrijven ja, die hebben er wel een bepaalde calculatie op losgelaten, dat ze er wat aan over kunnen houden. En dat schijnt toch wel uh, goed te werken. Anders dan heeft Hertz niet een, een, een, een tientallen auto's van allerlei soorten en maten in de aanbieding. Uh, en, en het speelt ook in op de behoefte van de mobiliteit. Er zijn mensen dus enerzijds die dan voor de lieve berij, voor de voor de lol een weekend iets bijzonders willen hebben. Maar er zijn ook mensen die op die manier kennis maken met elektrische auto's. Die zullen nooit zo'n auto kopen in kort, op korte termijn. Maar ze kunnen er wel eens een keer een week mee rijden. En kijken hoe dat nu eigenlijk gaat. En dat zijn de twee, eigenlijk de twee trends daarin. Wim Oudewerning, stel je voor, jij uh, was jong... Zou je dan een eigen auto hebben gekocht? Had je gespaard voor een eigen auto of had je gewoon voor zo'n huurkaar gekozen? Uh, 50 jaar geleden dan had je een droom om een auto te hebben. En nu heb je het idee om een auto te kunnen rijden. En ik denk dat uh, als ik dan de knop omzet naar, uh, naar mezelf... dan zou ik misschien dan wel ook een auto gehuurd hebben. Voor een fort, speciale he? doelen. Twee voordelen. Dankjewel, Wim. Tot volgende week. volgende week. De buis vanavond om vijf voor half negen na DWDD, een aflevering van de Wereld Draait Door University met Robert Dijkgraaf over de oerknal. Een knal. <laughs> Steek je altijd wat van op op Nederland 3. Op BBC 2 om 10 uur, David Attenborough die brengt dan 10 onbekende bedreigde diersoorten onder de aandacht. Kennismaken maken met Darwin's bekbroeder, een kikkersoort. En met de Solenodon, dat is een stokoude spitsmuissoort. En ook met de politiek volgen natuurlijk, want het is buitengewoon spannend in Den Haag, via de geacteerde programma's zoals Spouw Witteman, Nieuwsuur, Eén Vandaag en de Journaals. En dan is het nu tijd voor lunch met Jurgen van den Berg. Wij uh, bellen even met hoofdredacteur van uh, Studio Sport. Want Joeri Mulder die heeft allerlei uitspraken gedaan over uh, Zagreb. En uh, die kan zich daar eigenlijk niet meer vertonen. Zagreb? Ja, dat hij wedstrijden verkocht had en zo. Oh Weet ja, ja, dat, ja dat, klopt. Dat nou, daar zijn ze heel ja. boos over in Zagreb. En die willen nu een uh, juridische zaak tegen de NOS en tegen Mulder. En om half twee stand.nl, Rutte 2, komt deze klap te boven. En dat is de stelling. We praten daarover met Jan Pronk, PvdA prominent. Heel benieuwd in lunch. Surf naar de gids.fm. Allemaal oh, een heel goed weekend. De VVD en de PvdA hebben spoedoverleg gevoerd over de omstreden zorgpremie. We hebben gesproken over de politieke actualiteit. En op dit moment kan ik verder geen mededelingen doen. De radiostilte is terug. Ik kan er verder niks over zeggen. Breaking news Ja, ik zeggen. Ja. Absoluut. Het is weer radiostilte. Het woord radiostilte valt wel weer. Het heeft er alles schijn van dat ze het nu gewoon via de belastingen gaan regelen. Alles is mogelijk is verteld. De essentie is duidelijk. Dat zorgplan, dat gaat het niet worden. Misschien wel een nieuw kabinet kunnen ze weer beherigd worden. Nee.